Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Oud-Kamerlid Hero Brinkman is opgepakt. Volgens een advocaat wordt hij verdacht van schending van het ambtsgeheim. Zijn huis wordt doorzocht door de politie. Brinkman zat tot 2012 in de Tweede Kamer voor de PVV. Daarna was hij inspecteur bij de politie in Amsterdam. Daar werd hij afgelopen zomer ontslagen vanwege plichtsverzuim. De formatiepartners veroordelen het geweld tegen twee homo's... afgelopen weekend in Arnhem, die hand in hand over straat liepen. D66 onderhandelaars Pechtold en Koolmees kwamen hand in hand... naar het overleg over de vorming van een kabinet. VVD-leider Rutte zei dat er geen kabinetsformatie nodig is... om geweld tegen homo's aan te pakken, maar dat het sowieso moet gebeuren. GroenLinks-leider Klaver noemt het bizar wat er is gebeurd. En CDA-leider Buma zei dat hij de brief van het COC gaat lezen... De Belangenorganisatie maakt zich grote zorgen over homo-geweld in Nederland... en heeft daarom een brief aan informateur Schippers gestuurd. Altpolitica Ayaan Hirsi Ali heeft een aantal lezingen in Australië en Nieuw-Zeeland... op het laatste moment afgezegd vanwege haar veiligheid. De islamcriticus zou gaan praten over hervorming van de islam. Hirsi Ali zou ook meedoen aan een discussieprogramma op de Australische TV... maar ze zegt dat ze tot haar spijt alles moet afzeggen. Australische media schrijven dat het te maken heeft met geplande protesten. Jared Kushner, de schoonzoon en topadviseur van president Trump... heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan Irak. Amerikaanse troepen steunen in Irak het regeringsleger... in de strijd tegen islamitische staat en andere extremistische groepen. Trump heeft zijn schoonzoon tot zijn speciale gezant benoemd voor het Midden-Oosten. Het weer vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden.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 ...maandag en een overheerlijke lunch toe. En uh, u zult wel denken... ...hé, hey, wacht eens even... ...normaal gesproken krijgen we op de maandag... ...toch eerst altijd een uh, warm welkom... ...door uh, Charles Duif. Ja, dat klopt. Maar vandaag dus even niet, want hij is er niet. En uh, ik doe het in mijn eentje. Maar het mag de pret niet drukken. We gaan er gewoon een uh, gezellige uitzending van maken. En uh, zoals u van ons gewend bent... Om half één en half twee, het regionale nieuws. Eens even kijken wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd is. En wat we in het weekend gemist hebben. En uh, het weerbericht natuurlijk. Nou, ik mag zeggen, het, het ziet er nu niet zo lekker uit. Maar daar gaat volgens Rico Schreuder verandering in komen. Daar ga ik u straks alles over vertellen. En uh, uiteraard ga ik weer proberen om kwart over één contact te krijgen met collega Joop Van Es om eens te zien wat er in Zandvoort allemaal gebeurd is... en uh, hoe hij dat allemaal ervaren heeft. Nou, tot zover even dan het, uh, het introotje, om het zomaar te noemen. En uh, we zitten weer aan het begin van een nieuwe maand, hè? april alweer. Mensen, wat gaat het snel weer jagen gewoon het uh, jaar 2017 door. Ik wens u ook in ieder geval een hele fijne aprilmaand toe. En... Uh, we gaan eens kijken of ons dat straks bevallen is. Volgens Casey en de Sunshine Band gaat het helemaal goed komen. That's the way I like it. Swingen maar! Ja mensen, wat een uh, hit was dat uh, zoveel jaar geleden. En uh, wat hebben we daar in Zandvoort opstaan, zwingen met z'n allen. En het uh, is toch alweer zo'n 40 jaar geleden, hè? Ja, en het uh, is nog steeds een mooi nummer. En toevallig weet ik dat zelfs onze jongeren weer van, uh, van deze tijd... ook spontaan opstaan om te gaan zwingen op dit prachtige nummer van Casey and the Sunshine Band. Uh, nu even een uh, klein boodschapje, even uw aandacht... En het werkt niet. Nou, dat is nou jammer. Eens even kijken of ik hem... Nee, ik krijg hem niet aan de praat. Dat is jammer. Dan gaan we gewoon door naar het volgende nummer. Terwijl ik gisteren een beetje mijn programma aan het voorbereiden was... kwam ik een ontzettend leuk nummer tegen van Harry Jekkers. Ik hou van mij. Luister goed. Hij is beeldschoon.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 Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen Ik hou van mij, en ik laat mij nooit meer gaan Ik blijf bij mij, en niet voor even Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven Ik blijf bij mij, totdat de dood mij schijnt Ik hou van jou Zeg ik soms ook wel, ik hou van jou en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik, alleen maar voor de spiegel. Zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terug. Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander. Want ik ben verreweg de leukste je kent. Ik hoop mezelf zo nodig voor mij niet te veranderen.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 Tenminste, dat vond ik. Ik wilde hem u niet onthouden. En ik dacht, ik laat hem toch eens horen, want zo vaak hoor je hem niet. Dan gaan we nu van het melodieuze nummer Ik Hou Van Mij. Weer even lekker alle registers opengooien. En weer even genieten. Twintig jaar terug in de tijd van Simply Red met Fairground. En dit is volgens mij... Driving down an endless road and taking friends or moving alone. Pleasure at the fairground on the way. It's always friends that feel so good. Let's make amends like all. so always, always I like go een beetje tegen met die registers opengooien. Weet ik veel dat er nog meer uitvoeringen zijn... van dit nummer van Simply Red. Ik kende eerlijk gezegd alleen dat feestnummer maar. Dus ik dacht, nou, we gaan lekker even tempo erin. En dat viel een beetje tegen. Maar, maar ik moet zeggen, ik heb hem wel aan laten staan. Want ik vond het eigenlijk een hele mooie uitvoering. Een beetje de knuffel uitvoering van deze. Ja, ook best wel mooi. Zo op de maandagmiddag... Begin van een nieuwe week, 3 april op CFM Zandvoort. En uh, dan gaan we door met een uh, nummer Champagne van Lakshmi. The smell. Seven. een uh, 22-jarige dame van Hindoestaanse afkomst en uh, ze woont in Haarlem en ze heeft uh, de Herman Brood Academie in Utrecht doorlopen en in 2014 stond ze in de finale van de Grote Prijs van Nederland en ik denk uh, nou ik wil u dit nummer toch uh, heel graag laten horen ik ik weet niet wat het is met die vrouw die heeft iets in haar repertoire iets heel speciaals wat mij in ieder geval wel raakt en ik hoop dat u er natuurlijk ook van heeft genoten. En uh, ja, ik zei net in het nummer daarvoor al van Simply Red: op, we gaan er de gisters open gooien. Dat wil ik nu eigenlijk toch wel weer gaan roepen. En dan hoop ik dat ik toch wel voor de goede versie gekozen heb. We gaan heerlijk genieten van de trams met Love Epidemic. tonen van uh, The Trams met Love Epidemic. Wat was dat een tijd geleden, hè? dat we dat nummer gehoord hebben. <laughs> we zitten ook een beetje in uh, Memory Lane vandaag. We gaan nu uh, over naar het regionale nieuws uh, van 3 april. Het nieuws bij ZFM Zandvoort, met Dolly Tempierik. God, hoe weet die man dat toch, hè, dat ik hier zit. Maar goed. Inderdaad, het regionale nieuws. Op vrijdagmiddag, eh, jongsleden, kon de politie door snel optreden... van een getuige een 15-jarige jongen aanhouden... wegens diefstal van een portemonnee. Omstreeks tien over half vijf eh, zat een 64-jarige vrouw... in een rolstoel in de hal van een zorginstelling... aan de Flemingstraat te wachten op een taxi...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 Het slachtoffer riep luid om hulp en dit werd gehoord door een getuige die meteen de achtervolging inzette. Zij kreeg de verdachte even verderop te pakken en kon hem overdragen aan de politie. Er worden bijzondere strandjutters gezocht. In de maand april gaat de expeditie Juttersgeluk alle Noordzee stranden schoonmaken en misschien kan je daarbij helpen. Op dinsdag 11 april is de etappe van Bloemendaal aan zee... van half 2 tot half vier. En let op, met gratis koffie en taart. En Expeditie Juttersgeluk is speciaal voor mensen... die tijdelijk minder goed meekomen in de maatschappij. Meer informatie en aanmelden kan via www.juttersgeluk.nl. En via die site kom je vanzelf als je de stappen volgt... terecht bij de... Uh, ...afdeling waar je, <laughs> waar je kunt aanmelden. De dame is gratis, maar je moet zelf voor vervoer... ...naar het startpunt van de etappe zorgen. Geef je snel op, want vol is vol. Een fietser die zaterdagavond door rood licht heeft gereden in Heemstede... ...heeft zich verzet bij de aanhouding. De politie moest pepperspray gebruiken om de persoon te overmeesteren. De fietser reed door rood licht en negeerde een stopteken... ...zo meldt de politie op Twitter... Politieagenten moesten op de remtrappen op de fietser niet aan te rijden. De man werd uiteindelijk klemgereden door twee politieauto's en een agent werd door de man op de grond gegooid, waarna de pepperspray werd ingezet. Politieagenten zagen vrijdagnacht over de Zandvoortse Laan in Heemstede een snorfiets rijden. Na diverse verkeersovertredingen is de bestuurder meegenomen naar het bureau... De snorfiets is getest op de rollenbank en daarbij kwam een overschrijding van 32 km per uur naar voren. Ook bleek de bestuurder te veel gedronken te hebben. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd en de snorfiets zal technisch bekeken worden door technisch specialisten van de verkeersongevallenanalyse. De gemeente Zandvoort wil graag uw mening over de Algemene Plaatselijke Verordening, oftewel het APV. Daarom worden er bijeenkomsten georganiseerd... waarvan op 20 april 2017 de eerste is. U wordt voor zo'n bijeenkomst uitgenodigd. In de APV staan gemeentelijke regels over de openbare orde... vergunningverlening en gemeentelijke huishouding. De datum is dus 20 april... Uh, u kunt terecht bij de brandweerkazerne Straat 2 in Zandvoort. En de avond wordt verzorgd van 8 uur tot 10 uur. U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst. En uh, indien u verhinderd bent om aanwezig te zijn bij de brandweerkazerne... kunt u ook digitaal meepraten op een forum via www.zandvoort.nl. www.zandvoort.nl bij een brand in een gebouw aan de Industrieweg in Heemstede is zondagavond een wietplantage aangetroffen. Om even over 11 uur werd de brand in het pand ontdekt. Bij aankomst van de brandweer kwam er rook uit het pand en brandweerlieden hebben de toegangsdeur geforceerd om binnen te komen. Tijdens het blussen van de brand werd de wietplantage ontdekt. Vermoedelijk is de brand ook op de plantage ontstaan. De brandweerlieden zijn nog een ruime tijd bezig geweest om het vuur te blussen en het pand te ventileren. De henneplucht was in de omgeving goed te ruiken. De politie zal verder onderzoek gaan doen. En tot zover het uh, regionale nieuws van uh, 3 april. En dan gaan we nu over naar het volgende. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, na de zon over zo overgoten zondag gisteren... zijn er vandaag aanvankelijk wat wolkenvelden. Vanmiddag komt de zon weer tevoorschijn... en bij weinig wind wordt het dan een graad of 14, 15. Nou ja, dat is niet heel slecht, hè, mensen? Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen... en blijft het droog en bij weinig wind wordt het een graad of 8. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon. Het blijft opnieuw droog. En bij een zwakke, geleidelijk noord wordende wind wordt het ongeveer 16 graden. Namorgen blijft het tot in het weekend droog met naast wolkenvelden ook flinke perioden met zon. De temperaturen gaan eerst duidelijk omlaag naar een graad of 10. Maar tegen en in het weekend loopt het kwik weer op. Dus... Uh... Volgens Rico Schreuder is er nog hoop. En ik zou zeggen ga deze week gebruik maken om alle thuisklusjes te doen. Zodat je in het weekend lekker onbezorgd naar buiten kunt. Tot zover dan het weerbericht. En dan gaan we lekker verder met een nummer van Bluff. Was je maar hier. Magie Was je magie met mij Nou, die snapt u wel, hè? Die was speciaal voor Sharon. <laughs> Heb je geluisterd, Charles? Die was voor jou hoor. Het <laughs> is toch wel een stuk gezelliger als je met z'n tweeën bent. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, goed. Radio maken, dat doe je met je hart. Dat doe je met je gevoel. En uh, ook alleen is dat leuk om te doen. Maar met een groepje of met een ander erbij is het natuurlijk veel leuker. En, uh, we gaan uh, meteen even lekker door naar. Uh, mijn volgende favorietje op muziekgebied en uh, dat is uh, de heer Barry White. Oh, wat kan die man toch lekker zingen. En we gaan heerlijk luisteren naar uh, What am I gonna do with you? Tenminste, dat hoop ik, als hij hem pakt. En als het goed is, gaat hij nu. Ja hoor, daar is hij. What am I gonna do with you? Barry White. Zeg dat werkt toch een stuk lekkerder. Zo lekker met je stofdoek in je hand. Huppa. Of lekker uh, achter je bureautje. En dan zo'n lekker swingend muziekje erbij op. Ja, we gaan nu uh, eventjes op een hele andere tour, hoor. En weer de hoogste tijd om te, te, te zwijmelen en te verdrinken in verdriet. Celine Dion. Think Twice. Something wrong You've been the sweetest part of my life For so long I look in your eyes There's a distant light And you and I know There'll be a storm tonight This is getting sick uit volle borst. even lekker meegezongen. kan soms zo lekker zo lekker opluchten. He? Maar uh, tijd voor weer wat vrolijks mensen. We gaan weer lekker de tijd in. Een stukje terug. Franse sferen. Met Julien Claire. Ze Tu le sais bien, <redere Requlys olarak> le temps passe, <remoraid>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 Et soudain Ça prévient Comme un bateau qui revient Et soudain Il y a mille sirènes de joie Sur ton chemin Qui résonne et c'est très bien Et ce n'est qu'une tourterelle Qui revient à d'elle En rapportant le duvet qui était ton een mooie maten, het is sonne... een En zegt hij dat En dat En rapportant le qui En dat een beetje leuke plekje is. En een beetje En dat een beetje leuke sur l'océan Heerlijk hè? die stem van die man. Julian Clerc. Ik heb hier heerlijk mee zitten maar Dat kan dan lekker hè, als je in zo'n studio in je eentje zit. Kan je lekker meedoen. <lacht> Het volle borstje valt toch niet wat lastig. En uh, Zo zie je maar mensen, als je bij de radio terechtkomt. Ik kwam hier binnen een paar jaar geleden om een keer het nieuwsbericht voor te lezen en het weer. En nu zit ik gewoon zelf zo'n programma te maken. Is dat niet leuk? Zou je dat ook niet willen eigenlijk? Want we zoeken nog een sidekick voor het programma Zandvoort Luncht. Het is enig om te doen. En uh, je ziet het voordat je het weet, kun je ineens veel meer dan je ooit zelf gedacht had. Ik had nooit verwacht dat ik dit ooit zou kunnen. Dus... Um, wil je ook eens een keer proberen om als sidekick mee te draaien... in het programma Zandvoort Lunch... zoek dan even op de Facebookpagina naar, het, naar de Zandvoort Lunch-site... of neem even contact op met Ruud of met mij via Facebook... of bel even naar 5730393. Ik ben hier nog een uurtje. En dan komen we daar wel uit. Goed, uh, geen programma natuurlijk uh, van mij... zonder dat Alain Clark daarin meedoet. En ik vermoed zomaar dat dat het laatste nummertje zal zijn... voor het, uh, het uh, NOS-journaal. Daarna kom ik bij u terug met zoals u gewend bent... en zoals gebruikelijk bij Sanford Luncht... een stukje cabaret. Ik heb uh, weer wat leuks uitgezocht voor u. Tenminste, ik hoop dat u het leuk gaat vinden... Maar zoals ik net al zei, nu gaan we luisteren naar Allen Clark... met het nummer Liever Prachtig. She's so afraid, that girl... Thinking that she needs me in her world That somehow with the first wind I'll be gone But she's wrong Yeah She's so afraid of me Telling her one day I want to be free That I will drown as the waves come crashing in But I learned to swim I won't leave her today I won't leave her tomorrow I didn't leave her yesterday That don't leave me got her eyes on me, but she's not really using them to see. She's always in the dark about where she stands, and that I'm her man. Won't leave her today, won't leave her tomorrow. day but don't leave me any days that i could leave her that i could so easily turn this thing around on her she doesn't even know how much love is around Toch nog even tijd over. Maar uh, over een paar seconden gaan we luisteren naar het uh, nieuws van de NOS. Het weerbericht, even het reclameblokje. En dan uh, kom ik daarna bij u terug. En zoals ik al zei, met een uh, heerlijke conferentie En uh, daarna gaan we weer lekker muziek luisteren. Tot zo!